We gaan een gewoon een moment van bezinning. We gaan uh, een gast ontwijken, namelijk met een heel bekende artiesten uit het oosten van het land, noord oosten moet ik zeggen. Ze noemen die Appelsgraaf. Dat is een uh, kennis, een licht om precies te zijn van uh, Christina Duidenkoop. Dat is uh, de hele beroemde Britta prima, die in Milaan op het kanaal aangezeten heeft. Er zitten ook mensen de handen aan de hele kant. Dames en heren, die komt vandaag bij ons op traden. Gastvertreden, ik niet eens. Het is een, dat moet ik even voor hem zeggen. Het uh, ze is een wat oudere vrouw. Ze is al te hoog geslaagd en ze is een beetje man gek. Nee. Zij heeft een beetje altijd. de rekening al bijna. Ze is een schat ook niet aan. Maar de toerie hebben we bijna, dan kan ik niet leren. Dames het is een liefde vrouw als de context een mooi geplaatst, want het is echt een mooie basis. En dan gaat het weer met koekjes met ons. En al die dingen meer. Uh, ze gaat een aria zingen, een bekend, de hele bekende afdracht van Mozart. En Carol uh, doet een beetje vrij. En Bepta doet een tweetje vrij. Nou, ze, alles en een